8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Een hele morgen. straks in het NOS Radio 1-journaal. Ondanks de buien van de laatste week is het nog steeds te droog in ons land. Het geeft problemen. En hoe kijkt de politiek naar de kritiek van het SCP... op de falende aanpak van krachtwijken? Nu het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 dat de mensen minder verloedering zien. En verder zien we, dat is een derde positieve trend... dat de concentratie van mensen met de laagste inkomens in die wijken... die is ook iets minder geworden. Er is wat meer spreiding gekomen van lage inkomens over de verschillende wijken. En dat was ook uh, een van de doelstellingen van het beleid. Maar volgens het planbureau is de criminaliteit in de krachtwijken gestegen. Het krachtwijkenbeleid werd in 2007 gelanceerd door toenmalig minister Vogelaar. Werkgeversvoorzitter Bernard Wintjes van VNO-NCW vindt het fnuikend voor het Nederlandse bedrijfsleven dat het kabinet ambassades, consulaten en andere diplomatieke posten wil sluiten om te bezuinigen. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Wintjes noemt het besluit fundamenteel fout en wil dat het wordt teruggedraaid. Hij zei dat VNO-NCW echt zal gaan lobbyen om ervoor te zorgen dat het besluit ongedaan wordt gemaakt. Volgens Wintjes moet ons land het hebben van de export en wordt juist die geraakt door het besluit van het kabinet. Bij de bevrijdingsactie van een gevangenis in Pakistan zijn taliban-strijders bevrijd. Het is nog niet duidelijk hoeveel, maar het zouden er tussen de 200 en 300 zijn. Taliban-strijders bestormden gisteravond in politieuniform de gevangenis in het noordwesten van het land. Met onder meer granaten konden ze het complex binnenkomen. Daarna riepen ze Allah is groot en leven de taliban. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn enkele bevrijde taliban weer opgepakt door de politie. De Amerikaanse Senaat heeft bijna unaniem ingestemd met de benoeming van James Comey als nieuwe topman van de FBI. Alleen de Republikeinse senator Rand Paul onthield zich van stemming. De 52-jarige Comey volgt Robert Mueller op, die kort voor de aanslagen van 9/11 werd aangesteld. The US Senate like today confirmed James Comey, President Obama's choice to lead the FBI. The vote was 93 to 1. Comey zal Robert Mueller vervangen, die het agentschap heeft geleid sinds de aanslagen 9/11, bijna twaalf jaar geleden. Hij is een Republikein en heeft als plaatsvervangend procureur-generaal gediend. President Obama had Comey vorige maand voorgedragen. Comey was onder president George Bush jarenlang de tweede man op het ministerie van Justitie. De Thaise autoriteiten denken dat het nog weken zal duren voordat de stranden van het populaire toeristeneiland Koh Samet weer schoon zijn. Gisteren lekt ongeveer 50.000 liter ruwe olie uit een pijpleiding die zo'n 20 kilometer voor de kust ligt. De olievlek heeft het toeristeneiland vol getroffen. Het grootste deel van de stranden is afgesloten voor publiek en veel toeristen hebben besloten het eiland te verlaten. Honderden Thaise militairen zijn ingeschakeld om de olie op de stranden op te ruimen. De eigenaar van de pijpleiding heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de vervuiling. De dode potvis bij Terschelling Schelling is vannacht versleept naar Harlingen. Dat gebeurde volgens Rijkswaterstaat rond drie uur toen het hoog water was. Het duurde ongeveer drie kwartier voor de dode potvis van het strand was afgehaald. In Harlingen gaan wetenschappers van Naturalis en de Universiteit Utrecht sectie verrichten op het kadaver. Dan is weer nog. Eerst nog wat zon. Vanmiddag bewolkt en bijna overal regen of motregen. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen nog een bui, verder van tijd tot tijd zon. Vanaf donderdag is het droog en vrij zonnig en het wordt een graad of 30. Daar hebben we Erwin de Hart bij de AMB. Dat betekent file nieuws. Ja, dat betekent een file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... staat u in een file tussen het Ringvaat en Hoofddorp. Vier kilometer lang, er dus staat een kapotte auto... en daarom is de rechterrijstrook dicht. Straks gaan we het in het Radio 1-journaal hebben... over de ambities van de minister van Defensie.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 Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Gisteravond aten ze nog gezamenlijk in Washington Israëlische en Palestijnse onderhandelaars. Duurde even, maar er is een basis voor het begin van onderhandelen over vrede. We have reached an agreement that establishes a basis for resuming direct. Final status negotiations between the Palestinians and the Israelis. Al dus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, de gastheer van de conferentie. Maar eerst de wijken en het geld. Ze staan bekend als Vogela-wijken, achterstandswijken die in 2007 extra geld kregen van Partij van de Arbeid minister Vogela. Maar zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau van vandaag, er zijn geen gunstige effecten meetbaar. Er zijn wel verbeteringen te zien, zo zijn bewoners tevredener over hun wijk, maar die verbeteringen zijn er volgens de onderzoekers ook te zien in wijken die geen extra geld hebben gekregen. We gaan over praten met twee Kamerleden, Kees Verhoeven van D66 en Jacques Monas van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen heer. Meneer Mona, om met u uh, te beginnen. Nog steeds uh, staat u achter het besluit van destijds dat er 40 wijken extra geld hebben gekregen? Nou, er, staan, er staan hele positieve resultaten in het rapport. Er zijn ook, er zijn ook hele duidelijke kritische kanttekeningen. Het is ook goed om die uh, te krijgen. Maar tegelijkertijd zegt de SCP dat er ook veel zaken zijn uh, verbeterd. Ja, maar ik en vraag gewoon of er nog steeds achter dat besluit staat... dat die wijken extra geld hebben gekregen. Ja, kijk, ik denk dat het gewoon heel goed is dat iedereen over eens is. Dat er problemen zijn in, in een flink aantal wijken in Nederland. En dat dit de, de wijken waar we het grootste probleem waren, was één. Het tweede is dat we, dat we nog geen vier maanden geleden... een rapport hebben gekregen van de, van de minister van, van Wonen... Uh, ook op, gebaseerd op, op ander onderzoek, onafhankelijk onderzoek, onder andere van het CBS. Waarin juist blijkt dat, dat, dat er een significant verschil is in die wijken ten opzichte van andere wijken. Waaruit blijkt ja. dat daar juist heel goed is gegaan. Dus er zijn nog wat onderzoekers die elkaar tegenspreken. En het antwoord op mijn vraag is dus ja. Meneer Verhoeven ja. van D66, uh, wat vindt u ervan? Is het weggegooid geld? Uh, nou, weggegooid uh, geld uh, is wel heel erg uh, sterk gezegd, maar de resultaten van dit geld zijn wel heel erg uh, mager, vind ik. Uh, je ziet eigenlijk dat mensen wel iets optimistischer en tevreden zijn geworden. Maar verder zie je toch geen vergelijkbaar effect ten opzichte van uh, andere wijken uh, met een vergelijkbare situatie. Die hebben ook verbeteringen doorgemaakt. En ten tweede, en dat vind ik het zorgelijkste... Uh, is gebleken dat mensen in de Vogelaarwijken... zich juist minder actief uh, zijn gaan inzetten voor hun buurt. Oftewel uh, een beetje doorgeschoten maakbaarheidsdenken... ligt hier toch al op de loer. De overheidssector gaat wat doen. En mensen zeggen vervolgens, wij gaan niks meer doen. En dat is volgens mij precies het tegenovergestelde... van wat we wilden bereiken. Ja, en als u het woord maakbaarheidsdenken in de, wo in de mond neemt... dan bedoelt u toch eigenlijk gewoon het gedachtegoed... van de Partij van de Arbeid? Uh, dat bedoel ik min of meer het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid... die inderdaad met name in dat kabinet heel erg dacht... van als we maar uh, geld gaan pompen, vooral fysiek uh, de leefbaarheid gaan verbeteren... dan wordt het vanzelf al beter in die buurt. En je ziet dat dat dus niet uitgekomen is. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke les is voor de toekomst. Als we wijken wijk willen aanpakken, dat ben ik met Monash eens. Die wijken hadden wel aandacht en aanpak nodig... Dan moet je niet alleen maar geld stoppen in de fysieke omgeving. Dan moet je veel meer doen. En mensen echt aanzet krijgen. En dat zou D66 uh, ja, wat, wat, wat, wat meer willen benadrukken. Ja, meneer Mona's, uh, niet meer zo'n maakbaarheid denken. Nou, het aardige is namelijk dat juist in deze aanpak gericht was ja, op, op veel minder alleen de fysieke aanpak. Dat was de traditionele stadsvernieuwing. Maar juist om op de, de niet-fysieke aanpak. Dat zijn, onder andere, dat zijn onderwerpen waar het SCP-rapport ook niet eens naar kijkt. Het gaat bijvoorbeeld om de gezondheidssituatie van bewoners. En daar heeft men bijvoorbeeld niet naar gekeken. Maar ik denk zelf dat er niet zo'n tegenstelling is tussen D66 en, en de Partij van de Arbeid. Want ook in een kabinet waar we samen in hebben gezeten. heeft de, de huidige fractievoorzitter van de Eerste Kamer, als hier van Bokstel van D66, minister van Stedelijke Veneringen. Ja. Ook deze in aanpak ingezet. Volgens mij zitten we in dezelfde traditie en moeten we gewoon kijken van hoe kunnen we, hoe kunnen we kijken van welke maatregelen hebben we wel gewerkt en wat niet. Er zijn onderzoeken die spreken ja. elkaar tegen. Nee, dat heeft u Laat, net al gezegd. Dus dan is het nu even tijd voor meneer Verhoeven. Meneer Verhoeven. Nou, kijk, natuurlijk wil D66 net als de PvdA probleemwijken aanpakken en daar hebben we inderdaad uh, een traditie in. Alleen, we hebben wel geleerd van de afgelopen decennia, en ik hoop dat de PvdA dat ook leert dat je mensen uh, in beweging moet krijgen. Dat je mensen het gevoel moet geven, je kunt uh, verbetering maken in je buurt, je kunt het verschil maken in je buurt. Uh, en het vogelaarbeleid heeft toch vooral gezegd, laten we via de oude structuren, via corporaties, uh, geld pompen in de fysieke omgeving. Dat is inderdaad voor een deel ook echt nodig. Maar je moet gewoon veel verder gaan dan dat. En je moet mensen die initiatief willen nemen, in actie willen komen, moet je niet teveel uh, het gevoel geven, de overheid lost het wel op. Dus Mensen kunnen veel meer dan je denkt uh, en dat moet in die wijken nu ook naar boven getrokken worden. Dat zou goed beleid zijn. Laten we daar nou aan gaan werken. Ja, en laten we ook gewoon toegeven dat het Vogelaarwijkbeleid ja, geen goed en uh, geen uh, groot resultaat heeft geboekt, maar dat het gewoon eigenlijk heel mager is geweest. Het is ook soms goed om mislukkingen uit het verleden ook gewoon te benoemen en te zeggen, laten we het dan anders doen. Meer mensen aan zet. Ja, en wat Mona zegt, namelijk er zijn ook andere rapporten die iets anders zeggen. Nou, dat is natuurlijk altijd wel uh, lastig met het beoordelen van beleid... dat er altijd meerdere rapporten zijn. Maar uh, uitgaande van dit rapport... toch een rapport van een uh, gerenommeerd uh, planbureau... wat belangrijk is in het beoordelen van beleid in Nederland... Ik denk ik dat je dit niet moet wegvegen door te zeggen... er zijn ook nog andere rapporten. Je moet ook de andere rapporten bekijken. En je moet ook de positieve dingen hieruit moet je ook gewoon benoemen. Ik denk dat het vooral goed is geweest... en dat is de winst van de afgelopen jaren... dat we aandacht hebben getoond voor de mensen in die wijken waar problemen zijn. Dat we daar niet meer blind voor zijn geweest. Nee. En nu moet je na de aandacht... Moet je uh, zeg maar verder uh, vergroten. Uh, door de aanpak te verbeteren. En daar heeft dit rapport uh, volgens mij ja, ervaren. Ja, meneer Monas, want eigenlijk wordt er gezegd van nou ja, goed, dit hebben we gehad. We moeten nu lessen leren voor, uh, voor de toekomst. Maar dan moet je ook een beetje kunnen toegeven dat niet alles geslaagd is. Nee, maar kijk, er zijn altijd maatregelen die geen, die geen succes zijn. Ik zou voor willen voorstellen, laten we in de Tweede Kamer gewoon ook op basis van dit rapport. Gewoon een hoorzitting houden over, over wat er, uh, er goed is gegaan en niet goed is gegaan met alle onderzoekers aan tafel. Want wij, zeg maar, het rapport waar de Kamer en de minister haar beleid op baseert, wat vier maanden geleden is uitgekomen, het, het driejaars trendrapport, dat geeft precies de tegenovergestelde. Ja, ik... ja, nee, dat populatie. heeft u al een keer gezegd. Dus nou, nou als, vra als, als mijn vraag is, als... Mona's, luister nou even. Uh, mijn vraag is dan van waarom dan weer een hoorzitting? Want er liggen nu allemaal rapporten op tafel. Nou ja, kijk, de ene onderzoeker zegt dat het significant verbeterd is dat het een groot succes is. En de ander zegt van de, de, de, de verschillen zijn nauwelijks meetbaar. Dan wil ik ze allebei wel horen. Dat blijkt mij verstandig als beleidsleiders en Trump-vertegenwoordigers. om die onderzoekers met elkaar te confronteren. Hoe ze nou tot precies de tegenovergestelde uh, conclusies zijn gekomen. Want ik wil dat het beter gaat. We willen dat het beter gaat. Dat we niet even dat wil ik. We willen andere partijen, we willen zorgen dat het geld goed besteed yeah. wordt. Laat, laat dan die rapporten met elkaar geconfronteerd worden. Om zo te kunnen leren wat het beste is. Dat, dat is Ik ga u even onderbreken. Vanwege ook het, het, het geluid wat wat slechter wordt. Want de laatste vraag is ook voor meneer Verhoeven. Bent u het daarmee eens dat er zo'n bijeenkomst georganiseerd moet worden? Nou, kijk, het is, niet, het is niet verkeerd om verschillende deskundigen aan het woord te laten... Uh, en de Tweede Kamer daar een conclusie aan te trekken. Aan de ene kant moet ik wel zeggen, er zijn altijd al heel veel rapporten. Laten we nou gewoon overgaan tot goed beleid. Maar in dit geval kan ik me wel iets voorstellen bij het, het plan van, uh, van Mona's om te zeggen... Laten we dan een hoorzitting uh, organiseren. En een hoorzitting wil ook zeggen luisteren. En als het uh, Sociaal Cultureel Planbureau dan zegt... luister jongens, die Vogelaarwijken aanpak heeft maar succes gehad... en let hierop, dan hoop ik dat de heer Monas uh, dat goed in zijn oren knapt... en die hoorzitting ook benut om tot beter blij te komen. Dan vind ik het een goed idee. Goed, hoorzitting is luisteren. Dat hebben we ook opgestoken van vandaag. Meneer Verhoeven ja, ja. van D66, meneer Monas van de Partij van de Arbeid. Dank u wel voor de eerste reactie. Israël en de Palestijnen die praten weer met elkaar. Smede te danken aan de inspanningen van de Amerikaanse minister... van Buitenlandse Zaken, John Kerry. Hij slaagde erin om de partijen weer aan tafel te krijgen. Het vredesoverleg tussen een Palestijns en Israëlisch team... wordt gehouden in Washington. We praten erover met Monique van Hoogstraat in Israël. Monique, um, hoe kijken de Israëliërs trouwens uh, naar deze besprekingen? Nou, met heel, heel weinig verwachtingen. Veel mensen zijn cynisch, veel mensen zijn pessimistisch... Op zijn best afwachtend kan je zeggen... vorige week is er een peiling geweest... dus nadat bekend werd dat er onderhandelingen gaan beginnen... en toen zei 70% van de eh, ondervraagden in Israël... niet te geloven dat er een vredesovereenkomst komt. En wat meer is, de meeste Israëli's wantrouwen ook... de motieven van premier Netanyahu. In diezelfde peiling zei zo'n 60% niet te geloven... dat hij er echt op uit is eh, om het land te verdelen... tussen Israël en een Palestina. Maar als u dat niet van plan is, wat is u dan wel van plan? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag voor iedereen. Netanjahu is niet iemand uh, die makkelijk in de ziel uh, te kijken is. Niet makkelijk in zijn ziel laat kijken. Wat wel duidelijk is, is dat hij in het verleden nooit heeft laten zien... dat hij geïnteresseerd is in een overeenkomst met de Palestijnen. He, hij, hij was tegen de Oslo-akkoorden. Hij heeft de afgelopen jaren niets gedaan om de onderhandelingen dichterbij te brengen. Hij heeft vooral de nederzettingenbouw bevorderd. Dus ja, wat is er nu in hem gevaren? Veel mensen denken... Hij gaat waarschijnlijk alleen onderhandelen om tijd te kopen. Hè? Om, om de, mm. En vooral omdat alsmaar meer kritische Europa... dat in zijn nek hijgt, voorlopig op afstand te houden. Tijd kopen. Mm, maar wil hij daar niet de geschiedenis ingaan... bijvoorbeeld als de man die vrede sloot met de Palestijnen? Ja, mm, ik denk dat vrede met de Palestijnen hem op zich niet zo interesseert. Wat hem wel interesseert is de toekomst van Israël... En hij zou natuurlijk best wel eens de geschiedenis in willen kunnen gaan als de man die, de, die Israël gered heeft. Hij heeft onlangs gezegd eh, dat de hervatting van de gesprekken vooral voor Israël van strategisch belang is. En dat strategisch belang dat zit denk ik in twee dingen. Aan de ene kant is er het gevaar eh, dat op de westelijke Jordaanoever radicale krachten het daar overnemen, zoals in Gaza, Hamas, zeker gezien de ontwikkeling in de buurlanden. Uh, op dit moment zit uh, pre uh, president Abbas daar. Dat is een heel gematigde man. Uh, zou voorlopig wel eens de laatste kunnen zijn uh, uh, der gematigde leiders. Een andere uh, strategische overweging kan zijn. Uh, dat heeft te maken met de vraag... hoe lang is die bezetting nog houdbaar... voordat Israël echt als een apartheidstaat wordt gezien. Dat woord valt de laatste tijd al, al veel vaker. En de Palestijnen uh, kunnen op een gegeven moment best wel eens gaan vragen om uh, stemrecht... En de wereld zal dat best wel eens kunnen gaan, uh, kunnen gaan steunen. En dan is Israël een land waar de Joden getalsmatig het onderspit delven. En dat is echt een zwart scenario voor, scenario. Uh, voor jou. Want dan is in principe de Joodse staat verdwenen. Hè? Om, om de Joodse staat te behouden als democratische staat... met stemrecht voor iedereen dan zal hij de Westelijke Jordaan hoeven moeten, moeten opofferen. Ja, nou hebben we het over Netanjahu. Abbas viel al eventjes. Want Netanjahu is niet de enige met een probleem. Abbas heeft natuurlijk ook een probleem met zijn geloofwaardigheid. Ja, hij heeft een enorm geloofwaardigheidsprobleem. Hij zit al jaren als president zonder dat er verkiezingen zijn. Hij wordt door sommigen gezien als iemand die met Israël heult. Hem wordt verweten dat hij steeds meer macht naar zich toetrekt... Uh, ja, Dus het enige succes van Abbas de afgelopen dagen is eigenlijk uh, de belofte van Israël om meer dan honderd gevangenen uh, vrij te laten. Dat is het enige wat hij van Netanyahu heeft gekregen. Hij heeft altijd gezegd we gaan niet onderhandelen zonder een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld een bouwstop in de nederzettingen, nog een aantal voorwaarden. En al die voorwaarden is niet voldaan... Hij is overstag gegaan zonder, he, ook maar mm -hmm. één van die voorwaarden is toegezegd. Behalve deze ene, de vrijlating van de gevangenen. Nou goed, dat kan hij dan op zijn naam schrijven. En dat had hij ook echt nodig om eh, tenminste een deel van de PLO eh, mee te krijgen hierin. Dankjewel Monique. Monique van Hofstaten was dat, vanuit Israël. En weer dat bij de ANWB had ja, er net een kapotte auto op de A4 Den Haag richting Amsterdam. De auto is weg. Er staat nog een klein stukje file tussen Hoogmaar en Knopend Burgerveen van 2 kilometer. Buiten is het 32 graden, 33 graden, 34 graden, 35 graden. En binnen is het heel warm. Warm was het, heel erg warm. En het gaat nog warmer weer worden. Dus problemen, droogte. We gaan zo praten met de Unie van Waterschappen. Is het een naïeve jongen vol goede bedoelingen? Is het een narcist die uit is op roem? Een beetje in het zwart-wit beeld dat afgelopen week in de rechtszaal is ontstaan van de Amerikaanse soldaat Bradley Manning. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad wegens het lekken van honderdduizenden documenten aan de klokkenluido-site Wikileaks. Vandaag maakt een militaire rechter het vonnis bekend. Correspondent Wessel de Jong volgde het proces en volgde ook wat de Amerikaanse media ervan maakte. We zijn minder 24 uur from finding out van Mannings.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 Dat is het voornaamste argument van de militaire aanklager... waarop hij zijn beschuldiging van hulp aan de vijand baseert. Waarvoor mening meer dan levenslang kan krijgen. De baas van Wikileaks stelt dat de gevolgen juist positief waren. Dat de Arabische lente bijvoorbeeld voor een deel in gang is gezet... door hun documenten.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 Bradley Manning is a hero. Voor veel demonstranten die de afgelopen dagen de straat op gingen voor Manning, is hij inderdaad een held. She should have dropped the charge right off the bat. I think what a lot of this case is about is understanding that the internet is different. Natuurlijk had ze natuurlijk die aanklacht moeten schrappen van het helpen van de vijand. It also sets the precedent now that regardless of what she says about Bradley Manning... even if he's not guilty, they can continue to harass whistleblowers... with this charge of aiding the enemy, which is super vague. Is gewoon super vaag en schept een heel gevaarlijk precedent. Alles en iedereen die iets op het internet zet... Dus strafbaar worden bevonden. It is the most serious attack that the administration is pursuing uh, in its war against investigative journalism. It will be the end essentially of national security. Unit. Journalism in de als het plaatsen van informatie op het internet gezien kan worden als hulp aan de vijand... en als manning daar dus schuldig aan wordt bevonden... dan is dat volgens Assange het einde van de onderzoeksjournalistiek in de Verenigde Staten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. I don't know you think that you could me when you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 I'm But...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 Klopt toch wel, hè? It's a beautiful day. Maak al publiek. De temperaturen die lopen namelijk ook de komende dagen na verwachting weer op. En of er dan veel neerslag zal vallen, dat is nog maar de vraag. Zo niet, dan droogt de Nederlandse bodem steeds meer uit. Zeker na de droge periode van midden juli. En dan worden er overuren gedraaid bij de waterschappen, sluizen, waterwegen, dijken, plekken waar wordt gezwommen. Alles wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We gaan praten met Kees van Bladeren, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen. En hij weet alles over de droogte. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar we hebben toch afgelopen weekend een aantal plansbuien over ons heen gekregen. Is dat niet voldoende? Uh, gelukkig wel, dat helpt. Uh, en het helpt zeker in de, in de hoge delen van, uh, van ons land. Uh, maar er staat weer nieuw uh, goed weer aan te komen, gelukkig. Uh, en dat betekent toch weer opnieuw waakzaamheid... en kijken of we niet uh, in een te droge situatie terechtkomen. Want welke gebieden zijn vooral droog? Uh, zeg maar de, de, de oostelijke en zuidelijke delen van, uh, van ons land. Dus Brabant, uh, Gelderland, Overijssel, uh, Limburg, dat zijn de provincies die op dit moment de grootste moeite uh, hebben. Tenminste, de grootste moeite, maar waar de, de problemen het eerst aan de orde zijn. En dat komt omdat uh, ze hoger liggen? Dat komt omdat ze hoger liggen en dat ze geen uh, directe wateraanvoer vanuit de Rijn hebben. De Rijn is op dit moment uh, geen enkel probleem, die heeft voldoende water. Uh, en de Maas trouwens ook. Uh, dus de, de andere provincies die hebben voldoende wateraanvoer. Maar die hooggelegen delen die zijn afhankelijk van het water wat er bovenop hun hoofd valt. En wie hebben er last aan? Zijn het altijd weer de boeren? Uh, de boeren, uh, die hebben in ieder geval de economische schade. Uh, dat is toch wel het eerste waar het, uh, waar het zich manifesteert. Er uh, worden wel steeds meer uh, voorzorgsmaatregelen genomen. zijn ook met beregeningsinstallaties. Kunnen ze natuurlijk een hoop redden. Uh, maar daar uh, treedt het probleem het eerste op. En ten tweede bij de natuur. De planten uh, en de dieren? Ja. Ja, die, die hebben er ook last van. De, ja, de planten, de natuur en vooral de, de, de soorten die het het slechtst hebben, die krijgen hiermee natuurlijk uh, ook problemen. Ja. En wij als mensen, want uh, we, we hebben al een onderwerp gehad over blauwalgen, um, waar veel om te doen is, wij hebben er ook last van. Uh, ja, dan kom je dus bij de waterkwaliteitsproblemen uh, terecht. Uh, dat is inderdaad algen, uh, algenbloei. Uh, soms ook als het nog warmer wordt uh, botulisme wat gaat, uh, gaat optreden. Dus dan moet de waterkwaliteit die moet echt wel bewaakt worden. Uh, en daar zijn de waterschappen dan dus ook druk mee bezig om dat, uh, om dat continu te bewaken. Maar niet alleen dat, want u inspecteert ook de dijken. Want die kunnen scheuren of uitdrogen, hoe zeg je dat? Uh, ja, nee, dat is dus de, de les die we geleerd hebben in Wilnis in 2003. Uh, dat er toen tijdens een, uh, een, een droge zomer uh, een boezemkade, zoals wij die dan noemen, uh, is doorgebroken. Uh, en uh, ja, dat was eens, maar nooit weer. Uh, zorgen dat we uh, dat toch in de gaten hebben. Dus uh, dat, dat was... betekent gewoon in de praktijk extra dijkinspecties? Ja. En die uh, vinden nu bij een aantal waterschappen plaats. Er zijn criteria voor van hoe droog het dan moet zijn voordat je gaat inspecteren. Uh, en dat gebeurt nu bij een, uh, bij een drietal waterschappen. En als het uh, de, de warmte aanhoudt, dan gaat zich dat uitbreiden. Ja, en uh, de waterrecreatie, want we hebben het net al eventjes gehad over het, uh, over het zwemmen. Maar je hebt uh, bijvoorbeeld de plezierbootjes. Uh, hebben die er ook nog last van? Ja, uh, soms. Uh, bij, bij sommige sluizen waar, uh, waar men zuinig met het water moet doen... En proberen om schutverliezen uh, zoveel mogelijk tegen te gaan. Dus dan gaat men het aantal schuttingen beperken. en zorgen dat een sluiskolk goed vol ligt met boten. Uh, en dus zijn, zijn de wachttijden dan wat groter. Ik heb daar nog maar één of twee meldingen van gehoord. Dat is niet echt uh, massaal, zal ik maar zeggen. Uh, nee. nee. Wat, wat, wat gaan we er. Uh, stel daar, kijk, we hopen allemaal uh, op, op mooi weer. Maar als het nou uh, verder aanhoudt, wat merken we er dan verder dan nog van? Nou ja, dan gaat dus de, de problemen die gaan langzaamaan toenemen. Nu speelt het dus alleen maar in de hoge delen van het land... en het kwaliteitsprobleem dat, dat begint hier en daar de kop op te steken. Uh, als dat langer aanhoudt uh, en, en uh, verder doorzet... dan krijgen we ook in het westen van het land uh, krijgen we problemen. Dan krijg je uh, problemen met, uh, met de zoutindringing. Uh, en dan moeten we dus steeds meer maatregelen gaan nemen... om dat tegen te gaan. Ja. Ik, uh, er is ook hele discussie hè, over die controles op die blauw Moeten we even luisteren naar meneer Lurling van de Wageningen Universiteit. Er is uh, eigenlijk geen verband tussen de hoeveelheid blauwalgen en de giftigheid. Je kan aan de buitenkant niet zien of een blauwalg giftig is. Je kan niet zien welke gifstoffen die maakt, hoeveel gifstoffen die maakt. Dus je hebt geen idee van wat de giftigheid is. Er zou dus veel meer voor de hand liggen om die gifstoffen te meten. In plaats van te schatten hoeveel gifstoffen er zijn op basis van celtellingen. Want dat zegt helemaal niets. Ja, we doen het eigenlijk helemaal verkeerd. Trekt u zich deze kritiek aan? Uh, ja, dat is altijd lastig met, met dit soort dingen. Er zijn bepaalde technieken om, uh, om giftigheid of om, om uh, blauwe ogen te meten. Uh, natuurlijk is er ondertussen zijn de wetenschappelijke ontwikkelingen die zeggen. Ja, maar dat moet je toch beter doen. Dat kan niet, kan niet, niet betekenen dat je in zo'n uh, droge zomer dan opeens het roer kan omgooien. Uh, dat moet, eigenlijk moet, is dit een discussie voor de winter, om het in de zomer uh, uh, goed te kunnen doen. Exact. bedoel, dat had je van tevoren moeten regelen. Bij is dit signaal overigens nieuw. Voor ons ook, daarom hebben we het uitgezonden. Maar goed, ik begrijp dat er niet met opstellen een spoedoverleg komt, meneer Van Daardrek. Niet onmiddellijk, maar wel op de. De waterkwaliteit kunnen we goed in de gaten houden. En dit soort nieuwe ontwikkelingen, daar moet je meteen weer gebruik van maken. Nou, ik wens heel Nederland een mooie dag toe, maar toch ook een beetje regen. Als ik u zo begrijp, als dat een beetje tussendoor kan, zoals we het nu al gehad hebben, en toe een bui. Dan is het prachtig. We hebben het gewoon niet gezegd, maar we wensen het wel. Meneer Van Laderen, ik dank u wel. Vriendelijk, dank tot ziens. Dit is Radio 1. E. Het is precies half negen. Tijd voor Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanpak van de achterstandswijken heeft weinig effect gehad... zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die achterstandswijken dat zijn dus krachtwijken... die de afgelopen jaren extra aandacht en geld kregen. Mensen zijn wel tevredener dan tien jaar geleden... maar volgens het planbureau is de criminaliteit in de krachtwijken gestegen. In Washington is het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen weer van start gegaan. Het heeft drie jaar stilgelegen. Onder leiding van de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, zaten vertrouwelingen van de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas weer om de tafel. En in de aanloop naar de onderhandelingen stemde Netanyahu in met vrijlating van ruim 100 Palestijnse gevangenen. <coughs> Pardon.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 Volgens de politie werden 15 medewerkers van de gasfabriek vermist, maar die zijn weer terecht. Zeven anderen liggen in het ziekenhuis. En ooggetuigen melden dat die ontploffingen in Florida op het terrein van de gasfabriek wel een uur lang duurden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl. Vanochtend schijnt de zon nu en dan. Op de meeste plaatsen is het ook nog droog. Heel misschien dat een enkele bui valt. Maar vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten overal bewolkt en gaat er van tijd tot tijd wat regen of motregen vallen. Het wordt nog wel rond 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, krachten 3 tot 5. Ook vanavond is het nog regenachtig. In de loop van de nacht trekt de regen geleidelijk weg en ontstaan er opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 16. Morgen overdag valt verspreid een bui, verder schijnt van tijd tot tijd de zon. Het wordt opnieuw rond 21 graden en er waait nog steeds een vrij stevige westelijke wind. Vanaf donderdag is het rustiger weer, het blijft droog en de zon schijnt dan geregeld. Het kwik gaat flink omhoog naar een zomerse 25 tot 28 graden. Vrijdag wordt het tropisch warm met 30 tot 34 graden in het binnenland. Ook zaterdag kan het nog tropisch warm worden... maar in de loop van de dag groeit de kans op een regen- of onweersbui. Ze zeggen dat het gratis is, de wifi op straat. Maar dat is niet altijd waar. En zo dadelijk aandacht voor de ambities... van de eerste vrouwelijke minister van Defensie van ons land, Janine Hennis. Ja, op Lusak heb ik geleerd te leren. En daarom een diploma gehaald. Nu kan ik doen wat ik leuk vind.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 BVD-politica Janine hennes Plasraat heeft in het bedrijfsleven gewerkt... Ze was voor de Europese Commissie actief in Letland. Was wethoudersassistent in Amsterdam, lid van het Europese Parlement... lid van de Tweede Kamer en sinds een klein jaar minister van Defensie. En oh ja, ze is pas veertig. Hoe ambitieus is Janine Hennes? Nou ja, weet je, ik heb wel een enorme wil om vooruit te komen. En uh, ik waardeer het ook wel enorm bij mensen die dat uh, laten zien. En soms heb je ook een beetje geluk. Ik heb altijd hard gewerkt. Ik heb ook wel eerder tegen iemand gezegd... je kunt maar achter de kassa zitten in de supermarkt... en dan ga ik uitvinden hoe die kassa werkt. En dan gaat de omzet ook nog omhoog, zeker? Ja, Wellicht, dat weet ik niet. Maar ik ben wel iemand die, die heel erg geniet van hard werken. En soms is het resultaat niet morgen daar. Dan maak je stapje voor stapje, boekje voor uitgang. Maar ik haal er voldoende energie uit. En ik, ik, ja, ik heb gewoon die enorme wil om vooruit te komen... En dan zit ik ook nog eens op het mooiste departement van Den Haag. Ja, dat, dat is een perfecte combinatie. En wat gaat die ambitie u verder nog brengen? Leiderschap van de partij, uh, grote internationale functie? Uh, <laughs> ja, er wordt op dit moment heel veel gespeculeerd. Iemand vroeg mij laatst ook al of ik niet in een, bij een bepaald bedrijf uh, wilde gaan werken. Laat mij nou eerst eens dit goed doen. Volgens mij is dat prioriteit nummer één. En uh, de wereld ligt aan ieders voeten, ook aan die van mij. Uh, en ik heb ook, als dit goed wordt afgerond nog steeds de wil om vooruit te komen waar dat ook mogen zijn. Hoe bevalt het uw gezin dat u minister bent? Nou ja, dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Hè. Ik, uh, ik ben heel weinig thuis. Dus dat, is, dat zorgt ook wel uh, voor de nodige ongezelligheid zo nu en dan. Als ik weer op reis ben in het weekend. Uh, tegelijkertijd, uh, onlangs waren ze mee... naar bijvoorbeeld de uh, open dag van de luchtmacht. Ja, en dan genieten ze met mij van wat er allemaal te zien is. En dan uh, hebben ze ook... Een klein voordeeltje bijvoorbeeld omdat ze ergens in mogen waar een ander uh, wat langer in de rij had moeten staan. Hè, dat is dan het voordeeltje één keer in het half jaar. Maar ze gunnen het me van harte en ze zien ook dat ik ervan geniet en uh, dat ik het ontzettend leuk vind. W wanneer is uw ministerschap geslaagd? Uh, mijn ministerschap is geslaagd als ik defensie, de krijgsmacht, weer perspectief heb heb kunnen geven. En vooralsnog zit Defensie in een periode eigenlijk al twee decennia lang... van hervormingen, reorganisaties, eh, ombuigingen, herschikkingen, ontslagen. En dat heeft eh, echt iets gedaan met deze organisatie. En het gebrek aan perspectief eh, heeft gewoon invloed op het moreel. Defensie heeft perspectief nodig. Dat hebben onze militairen nodig. Dat hebben ook onze burgermedewerkers nodig. En ik hoop dat perspectief aan het einde van mijn ministerschap... Eh, duidelijk neergezet te hebben. U zei dat heeft effect op het moreel, al twintig jaar lang bezuinigen en ombuigen. Wat, wat merkt u daarvan? Kijk, als je twee decennia lang aan het hervormen bent... en soms zijn er hele goede redenen voor. De Koude Oorlog is afgelopen. Dat betekent ook dat je een ander soort krijgsmacht nodig hebt. Maar als ze we steeds weer beloven dat er rust komt... en dan stapelt reorganisatie zich op reorganisatie... er sprake van een groeiende baanonzekerheid. dan doet dat iets met je werknemers. Uiteindelijk uh, verliezen ze... Um, ja, de, het perspectief, of het zicht op perspectief... Uh, het zicht dat het weer tot stilstand komt, dat er weer gebouwd kan worden. En dat is wat Defensie nu wel nodig heeft. Toen ik vroeg wanneer is het ministerschap geslaagd... dacht ik eigenlijk dat u zou gaan zeggen als we de JSF gekocht hebben. <laughs> nee hoor, kijk, de F-16 uh, moet vervangen worden. Dat is een feit. We hebben het jachtvliegtuig nodig nu, uh, in de nabije toekomst... maar ook in de verre toekomst. Het gaat erom dat ik uh, een keuze maak voor het juiste jachtvliegtuig voor de vervanging van een F-16, uh, omdat mijn politieke handelingsvermogen daarmee zal worden bepaald, maar ook het handelingsvermogen van de toekomstige regeringen. Verder komen we niet hè, vandaag, geloof ik, als het hierover gaat. <laughs> nee, verder <laughs> komt u niet. Ander onderwerp dan maar. Uw collega Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, die komt uit Limburg. De minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking komt ook uit Limburg en u komt ook uit Limburg. De hele buitenlandhoek komt uit Limburg. Is dat een geheim genootschap? Nee, het is geen geheim genootschap. Uh, mijn wortels in, in het Limburgse de, uh, zijn ook van korte duur. Ik ben er vooral geboren, zeg ik er maar gelijk bij. Uh, tegelijkertijd, wat wel het mooie is van dit buitenlandblok... of uh, het genootschap, zoals u dat zegt... is dat we heel goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat is maar goed ook, want we hebben elkaar hartstikke hard nodig. Of was het maar om een JSF te kopen of een ander vliegtuig? <laughs> nou ja, dat, dat geldt, uh, daarvoor heb ik de hele regering nodig. Maar als het gaat om de inzet van de Nederlandse militairen over de grens... dan doe ik dat uh, natuurlijk altijd in overleg met collega Timmermans eh, en eh, zo nu en dan ook met collega Ploemen, afhankelijk van de regio's waar we, waar we bezig zijn. En dan is het maar wat fijn als je elkaar weet te vinden... en de neuzen eh, dezelfde kant op staan. En het er dan ook in het Limburgs over kunt hebben? <lacht> nee hoor, we spreken allemaal ABM. <lacht> Onvermijdelijk om het er even over te hebben. Hoe gek is het om een van de weinige vrouwelijke ministers van Defensie te zijn? Mm. Want vooral in het buitenland komt u dat natuurlijk heel vaak tegen. Nou ja, mijn Noorse collega is een vrouw en uh, mijn Zweedse collega is een vrouw. Dus afhankelijk van waar ik ben. Binnen de NAVO uh, zit Nederland ook nog eens naast Noorwegen. Want we zitten op alfabetische volgorde. Dus dan zie je twee blonde koppie's. Uh, binnen de Europese Unie uh, zit ik uh, niet naast, maar wel schuin tegenover mijn Zweedse collega. We zijn uh, nog steeds een uitzondering op de regel, maar ik merk eigenlijk geen verschil. Dus als je hard werkt en je bijdrage is goed, uh, dan, uh, ja, dan, is het gewoon, dan ben je one of the guys eigenlijk. Maar ook niet in de begroeting door sommige collega's? Ah ja, dat wel. Als mijn Italiaanse collega naar me toe komt en die zegt... Ciao Janine, we are all so happy to see you. Dat, is, dat zal hij niet zo snel bij zijn Franse collega-minister doen. Ja. Ze doet hem wel goed na. Minister Hennis in een bijdrage van onze politieke verslaggever Wilco Boom. Dat we gaan het hebben over Apple. Apple zit opnieuw met een probleem rond de productie. Uit een nieuw rapport van de actiegroep China Labor Watch... blijkt namelijk dat er nog altijd het nodige mis is in de fabrieken... waar Apple zijn gadget laat maken. Werknemers moeten met 12 man op een klein kamertje zitten. Ze werken soms 68 uur per week. En zo staan er nog tientallen misstanden in het rapport te lezen. Apple wil zijn inspecteurs nog deze week in de fabriek hebben... om te zien of het echt mis is. We gaan erover praten met Ted van de Put. Die is van het initiatief Duurzame Handel... En uh, houdt zich onder andere bezig met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in China. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent uh, de afgelopen tijd, uh, uh, hebben we trouwens wel vaker uh, klachten gehoord over Chinese fabrieken. Um, zijn ze allemaal terecht? Ik denk dat um, uh, er een hele hoop dingen uh, voor enorme verbetering vatbaar zijn in, uh, in Chinese fabrieken. Um, wat natuurlijk wel opvalt is dat uh, met name grote bedrijven... Uh, ...worden gebruikt om dit soort zaken aan de kaart te, te stellen. Dat lijkt me ook volstrekt logisch overigens. Dat is deel van hun, uh, van hun rol. Een beetje uh, strategisch. Wij, wij maken ons vaak zorgen over... Uh, uh, zeg maar de lokale bedrijven die vaak nog uh, uh, aanzienlijk minder duurzaam en verantwoordelijk produceren. Ja. dan de toeleveranciers van de grote. Ja, want eigenlijk zegt u, die toeleveranciers van die grote. die liggen al onder een vergrootglas. maar de kleinere bedrijven. die uh, leveren voor uh, eigenlijk een soort. Uh, grotere MKB-bedrijven in Nederland. daar is het misschien nog erger. Ja, of voor uh, Chinese bedrijven natuurlijk. Hè? Ja, die bedoel uit, ik. Ik over uit ja. dat. Uh, dat uh, vanuit het instituut Duurzaam Handel. dat het. Je echte samenwerking tussen lokale overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nodig hebt. Um, en het internationale bedrijfsleven ligt gewoon over een groot glas. De rest, uh, eerlijk gezegd, wat minder. Ja. Um, u klinkt een beetje uh, alsof u uit China zelf uh, komt op dit moment. Kunt u ja, bij het raam staan of de horen uh, beter bij de mond houden? Dan uh, wellicht kunnen we het dan allemaal blijven volgen. Want, Is dit beter? Uh, ja, dit is beter. Want ik wilde u nog vragen, kijk, wij werken 40 uur. Uh, na de Tweede Wereldoorlog hadden we nog 48 uur. Maar daar werken ze 68 uur. Uh, ja, je zou bijna zeggen, maar misschien is dat heel westers. Dus dat is niet normaal. Nee, nou, ze werken soms nog wel meer dan 68 uur. Uh, vrij regelmatig zelfs. Um Nee, dat, dat vinden wij zeker heel erg veel. Um, ik, uh, ik denk ook dat dat een van de grootste hoofdpijnonderwerpen is... van de grote bedrijven die iets aan hun keten willen doen. Um, maar het zit wel erg dik ingebakken in, uh, in, de, in de Chinese werkcultuur. Ik denk dat als je naar een gemiddeld Chinees restaurant gaat... dat je ook mensen vindt die zeven dagen, twaalf uur per dag werken. Um, het, dus het is, het is een taai onderwerp en er zijn zeer veel voorbeelden van... Uh, bedrijven waar heel streng op de overtime is gaan werken en waar de werknemers wegliepen omdat ze op andere plekken dan met overtime meer konden verdienen. Ja, dus uiteindelijk door sociale wetgeving, maar misschien ook wel gewoon door concurrentie, zegt u, kan het probleem uitgebannen worden? Ik denk dat uh, het probleem wordt voor een deel uitgebonden door de uh, groeiende schaarste aan, uh, aan uh, werknemers in China. Dat klinkt vreemd, maar dat is toch wel echt het resultaat van de een kind politiek. Uh, waardoor uh, in feite er een kanteling is dat werknemers in China... Uh, stapje voor stapje, uh, moet ik zeggen, wel steeds meer te vertellen hebben. En je ziet ook dat de lonen bijvoorbeeld enorm sterk gestegen zijn in, uh, in China de afgelopen tijd. Maar dat neemt de appetite voor overwerk absoluut niet weg. Nee. Maar aan de andere kant kan je ook uh, zeggen van ja, bedrijven laten daar produceren. Het is heel erg goedkoop. En op het moment dat uh, ja, bedrijven daardoor uh, iets te duur worden, omdat ze meer loon gaan betalen... ja, dan kijken ze naar het andere goedkoopste putje. Ja, dat, uh, en er zijn veel kropere putjes inmiddels uh, dan, uh, dan China, uh, Myanmar, uh, uh, Bangladesh, Er zijn andere plekken. Uh, het verplaatsen van het probleem en daar weer opnieuw beginnen met proberen duurzaam te produceren is in ieder geval niet iets wat wij uh, toejuichen. Uh, wij denken dat door meer app voor te steken in een volwassen dialoog... tussen werknemers en uh, management in die bedrijven... dat je de productiviteit kunt verhogen... en tegelijkertijd dramatisch de situatie van de werknemers kunt verbeteren. In gesprek blijven en zo'n inspectie wat Apple zich voorneemt te doen, is ook goed. Ja, alleen we moeten de kracht van inspecties niet overschatten. Auditen heeft maar een hele beperkte waarde. Dat weten we inmiddels ook van situaties in Bangladesh. Uh, in zijn algemeenheid, auditen is een instrument... Maar als je niets doet aan de manier waarop lokale werknemers... met lokaal management over arbeidsomstandigheden... en over het verbeteren van mm -hmm. de performance van de fabriek praten... dan wordt het eerlijk gezegd nooit wat. Meneer Van der Put, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. We gaan het zo hebben over tientallen Grieken... die zijn opgelicht door criminelen... die zich voordeden als Nederlandse advocaten. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. In tientallen Nederlandse binnensteden kunnen we straks gratis internetten. Het bedrijf Bullseye begint deze maand met de aanleg van wifi. Het koppelen van kastjes aan een pijlsnel glasvezelnetwerk. Maar gratis wifi dat bestaat natuurlijk niet. Je moet er wel iets voor doen. Namelijk accepteren dat winkels je mobiel gaan bestoken met reclameboodschappen. Die initiatief nemen is een starter. Ali Dikilitas van Bullseye. Als je daar kijkt, uh, daar zie je dan een verlichtingsarmatuur. Daar uh, komt het onder te hangen. En uh, in sommige steden dan, uh, komt het op de, echt de gevel te hangen. En, uh, en dan in, uh, in combinatie met uh, eventueel lantaarnpalen of verlichtingsarmatuur. Kleine kastjes, daar gaat het om, hè? Ja. Zo'n beetje 20 bij 20 centimeter. Klopt. En die moeten natuurlijk onopvallend in het straatbeeld. Ja, we willen hem zo onopvallend mogelijk houden... zodat het niet opvalt in het straatbeeld en uh, dus ook uh, vandalisme niet aantrekt. Zijn ze duur? Ja. Heel erg duur. De kastjes zitten rond de 3000 euro. Poeh. Ja, poeh ja. En je hebt er heel veel nodig in die 37 steden. Dat klopt. Ja, en u bent een startend ondernemer, hè? dus u zit in de fase van investeren... en hopen dat het ooit maar weer terugkomt. Inderdaad, we moeten de investeringen terugverdienen. En u wilt geld gaan verdienen, want uiteindelijk draait het daar natuurlijk gewoon om. U doet dit niet uit liefdadigheid. Gratis bestaat niet. Dus reclame? Ja, dat, uh, dat heb je nodig om uh, je broek op te kunnen houden. Wat ga ik daarvan merken als ik in een van die steden binnenwandel? Word ik dan meteen bedolven onder de commercials? Nee, je wordt niet bedolven... Je krijgt uh, eens in de zoveel tijd een uh, reclame-item. Maar we willen reclame leuker maken. Op dit moment uh, krijg je reclame, bijvoorbeeld op tv of radio, die niet uh, toegespitst is op uh, jouzelf. Maar wij willen juist personal shopper zijn van jou. Je smartphone een personal shopper van maken. Je PA. Mijn rechterhand. Je rechterhand, Maar weet die rechterhand straks niet veel te veel van mij? Want als ik straks bij wijze van spreken bij Christine Le Duc naar binnen loop... Ja, misschien wil ik wel helemaal niet dat u dat weet. Nou, je rechterhand zal minder weten dan je vrouwen van jou weten. Want het gebeurt allemaal anoniem. Toch zullen veel mensen daar hun bedenkingen bij hebben. Want privacy op internet, het ligt al zo gevoelig. Er ligt al zoveel op straat. Het gaat niet om jou persoonlijk, dat jij bijvoorbeeld Jantje of Pietje heet. Het gaat om wat jij leuk vindt. Dus reclame op maat. Reclame op maat, daar gaat het om. Als ik geen baby heb, wil ik geen reclame over blijde dozen. Nee, klopt. En waar je woont en uh, wat je doet uh, met je vrienden... Ja, dat maakt ons helemaal niet uit. Gratis internet dus in de 37 grootste binnensteden van Nederland. Tiel krijgt de primeur. De stad van Flipje is de eerste. Ja, in Tiel gaan we ook uh, gratis wifi krijgen. En dat komt door de Britse feestband Madness. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. Madness geeft een gratis concert op de Waalkade. Het festival heet Appelpop en valt samen met het fruitcorso. Het drukste weekend van het jaar in Tiel. Dus we hebben een hoop mensen in de stad. En dan moet het in de binnenstad natuurlijk ook draaien. De Vuurdoop gaat het worden. Gratis draadloos internet voor meer dan 200.000 mensen. Dat is half september. Kees van Keulen is centrummanager in Tiel. Uh, ik ben vertegenwoordiger van de ondernemers in de binnenstad van Tiel. U wilt dat mensen op het terras ook het festival kunnen volgen? Uiteindelijk uh, heeft het ook te maken met de aansluiting naar de binnenstad. Ik denk dat dat een uh, hele mooie mix is en ook een geweldig moment is om het te introduceren. En normaal gesproken komt er dan een telecomprovider die zet een tijdelijke mast neer. Maar u doet het anders? Ja, wij doen het uh, wat dat betreft inderdaad ook anders. Want we hebben ook wel gemerkt de laatste jaren dat er gewoon ja, zoveel gebruik gemaakt wordt van uh, mobiel verkeer, laat ik het zo maar zeggen. Dat je dat met mast ook niet meer uh, op uh, kunt lossen. Want dan kun je de hele waalkade waar het waar appel op plaatsvindt uh, uh, wel vol gaan zetten. Dus ja, deze toepassing uh, die we nu voor het publiek neer kunnen zetten, ja, dan breidt je natuurlijk je capaciteit enorm uit. U wilt het klaar hebben in het drukste weekend? van het jaar. Ja, over een paar weken dan uh, wordt het echt geïntroduceerd. Maar het draait ook nog om iets anders. Het draait hier om de binnenstad. Het draait om winkeliers. Die winkeliers hebben het zwaar. Want het is crisis en de omzet dalen en er staat veel leeg. Daar heeft het absoluut mee te maken. Kijk, Apelpop is natuurlijk een geweldig moment om het te introduceren. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad om de binnenstad. Want we hebben het allemaal niet zo gemakkelijk. Gratis internet, dat moet de levendigheid hier vergroten. Dat moet zorgen dat die straten weer voller lopen met winkelend publiek. Daar ga ik wel vanuit. Iets gratis vinden mensen wel heel erg prettig. Het is gewoon weer een extra trigger om de mensen naar de stad te halen. En om toch weer die impuls aan de middenstand te geven om te overleven in zo'n binnenstad. Verkeersinformatie bij de AWB zit Erwin De Hart. Geen file, wel een afsluiting. De N36 Almelo dedumsvaart is namelijk in beide richtingen afgesloten. En wel bij Ommen. Daar is een auto geschaad met aanhanger. Dat is een paardentreder en de paard zit er nog in. Een plaatjes met een zomers karakter. Lily Allen, smile. We hadden al de Nigerianen-fraude, maar nu is er ook de Nederlanden-fraude. Of misschien moeten we wel zeggen de Grieken-fraude. Want tientallen Grieken in Athene en Thessaloniki... zijn slachtoffer geworden van oplichters... die zich voordeden als Nederlandse advocaten. Gaan we praten met Fleur van Eck, directeur van de Fraude Helpdesk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt deze fraude? Nou, het is een uh, leuke, nieuwe variant uh, uh, van de, de, de reeds bekende uh, erfenisfraude van de, de Nigerianen. Vroeger waren dat uh, uh, in slecht Engels gestelde uh, uh, brieven en later mailtjes. Uh, dit is een uh, combinatie eigenlijk van een aantal nieuwe ontwikkelingen, want de oplichters spelen al heel erg goed in op actualiteit, uh, in dit geval dan uh, de Griekse crisis. Yeah. Uh, dat is nieuw. Uh, ook is nieuw dat er vanuit zogenaamd Nederland uh, wordt uh, gehandeld. Dus uh, Grieken uh, hebben uh, brieven gekregen van uh, echt bestaande Nederlandse juristen. Uh, overigens wel met pensioen, uh, niet meer actief. Een daarvan uh, weten we van ook uh, dat hij aangifte heeft gedaan wegens identiteitsfraude... Dus het is ook een combinatie van uh, uh, zaken, um, waarvan wij uh, toch wel belangrijk vinden om daar eventjes uh, over te waarschuwen en ja, een melding van te maken. Want uh, dat zijn dus bestaande mensen, uh, Nederlandse advocaten. Dat is waarschijnlijk gedaan om het nog echter te laten lijken dat als je gaat ja. zoeken, daarop dat je denkt, oh ja, nee, dat is een echte advocaat. Dat, dat, uh, je ziet dat ook uh, met uh, pasfoto's bijvoorbeeld van uh, bestaande uh, um, uh, individuen die uh, bijvoorbeeld op Facebook zitten, die uh, weer gebruikt worden om uh, een andere vo uh, vorm van fraude toe te passen, bijvoorbeeld datingfraude. Dus je ziet hoe lang hoe meer inderdaad uh, ook uh, elementen van uh, identiteitsfraude ja, langskomen. Dus, en het wordt steeds echter. Uh, en, maar de vraag is wel elke keer hetzelfde: je moet eerst een aanbetaling doen. Ja, dit valt allemaal onder de categorie voorschotfraude of advance fee fraude zoals wij dat noemen. En dat komt er altijd op neer dat je om iets te krijgen, of dat nou een erfenis is of een loterij of uh, zelfs een mooie liefde, je altijd eerst moet betalen. Maar dat gaat altijd wel heel geraffineerd hoor. Ja u hoe bedoelt Nou ja, dit, bedoelt u? Nou ja nou in dit geval ook. Hè. Het, uh, alles wordt eraan gedaan, wat u zelf al zegt, om het echt te laten lijken en uh, ook zoveel mogelijk elementen erin mee te laten lopen, waardoor een slachtoffer ook echt op het verkeerde been wordt gezet. Dus ook uh, zeer verstandige mensen, goed opgeleide slachtoffers, komen heel veel uh, voor bij de fraude helpdesk. En in dit geval uh, gaat het natuurlijk om Grieken, dus wij krijgen dit soort signalen binnen via de ambassade. Ja, uit, uh, precies, Athene. want daar komen de klachten dan uh, binnen. En die brieven worden ja. ook steeds uh, professioneler, oftewel wel in beter Engels dan in het verleden. Ja, ja, ja, je pakt het er soms nog wel uit, maar uh, ik, uh, we vermoeden toch wel dat er ook wel weer Nederlandse handlangers uh, uh, uh, geleerd zijn aan, uh, aan uh, uh, dit soort buitenlandse organisaties. Maar, maar zijn die op te pakken? Zijn die op te sporen? Is er wat ja, tegen nou ja, te doen? Ik, <laughs> Ik hoop het van harte. Ja. Uh, daar gaan wij natuurlijk niet over. Want uh, wij zijn uh, ingeet uh, uh, door de, de minister overigens om veel te, veel, veel te doen aan preventie. Maar ja, de politie heeft natuurlijk een hele hoop op haar bord liggen. En je ziet toch dat er toch nog niet uh, genoeg uh, aandacht is, helaas, voor de bestrijding van financiële, economische, criminaliteit. Zou... Daarom is het ook heel erg belangrijk om met elkaar yeah. uh, samen te werken. Ook grensoverschrijdend. Juf. Het zou nog landen. beter kunnen. Ik begrijp het. Nou, dank u wel dat u dit, uh, deze vorm van... Heeft willen toelichten vanochtend, mevrouw Van Eck. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht is onlangs weer Nieuwszender Al Jazeera heeft 8000 Arabische jongeren gevraagd... naar hun mening over de revoluties. De jongeren uit Tunesië, Libië, Egypte en Jemen... werden ook gevraagd naar hun toekomstverwachtingen. Alleen in Libië vindt de meerderheid dat de revoluties een succes waren. Volgens RTV Utrecht moeten automobilisten extra goed oppassen... op de wegen rondom de bossen in de regio Utrecht. Door de paringstijd zitten reeën achter elkaar aan. En daardoor kijken ze niet altijd goed uit bij het oversteken. Staatsbosbeheer zegt dat het vaak misgaat. Meer dan 360 reën worden jaarlijks doodgereden in de provincie Utrecht. En in deze tijd is er een piek om dat ze nu achter elkaar aanjagen. Het paringsritueel duurt enkele dagen. En tot die tijd vraagt Staatsbosbeheer automobilisten dus om goed op te letten. In de noordelijke provincies heeft de brandweer de meeste tijd nodig om bij noodgevallen te komen. Blijkt uit cijfers die nu.nl bij de 25 veiligheidsregio's heeft opgevraagd. In Drenthe doet de brandweer er gemiddeld meer dan 10 minuten over. Zuid-Holland doet de brandweer het kortst over, namelijk 7 minuten... En het landelijke gemiddelde is 7 minuten en 53 seconden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe zegt dat het komt door het kleine aantal kazernes in de regio. Volgens de woordvoerder is Drenthe een uitgestrekte provincie met veel kleine dorpjes. Bij Groningen denken ze het ook niet sneller te kunnen. Daarom nemen ze maatregelen om de melding eerder te krijgen of te voorkomen zoals het plaatsen van rookmelders of voorlichting. Dat is het mediaoverzicht van uh, Ietsjes voor 9 uur. Zo dadelijk het nieuws is van 9 uur. Daarna gaan we weer verder met het laatste nieuws op deze zender op Radio 1. De Upper Ten, de intellectuele bovenlaag, high society. Kortom, de elite. Ik constateer dat die elite.